Twee uur, Gert met het NOS Journaal. Staatssecretaris Van Rijn vindt dat er serieus gekeken moet worden naar afschaffen van het eigen risico in de zorg. In het tv-programma Buitenhof zei hij dat het eigen risico nooit een belemmering mag zijn voor mensen die zorg nodig hebben. De oppositiepartijen, SP, GroenLinks en PVV willen van het eigen risico af. Van Rijn benadrukt dat de 4 miljard euro die dat nu oplevert... dan ergens anders vandaan moet komen. Daarom wil hij bekijken of het een optie is om zorgpremies te verhogen... of mensen meer belasting te laten betalen als het eigen risico is verdwenen. Inwoners van Rusland kiezen vandaag een nieuw parlement. De verwachting is dat de partij van president Poetin en premier Medvedev... nog wat groter wordt. Die heeft nu al meer dan de helft van de 450 zetels in het parlement... Verder zijn er drie partijen die Poetin steunen, die waarschijnlijk de rest van de zetels zullen binnenhalen. De oppositie komt er niet aan te pas, die heeft nu één zetel en het is de vraag of die behouden blijft. De politie heeft een man het valkenswaard opgepakt. Hij wordt verdacht van het hinderen van een politiehelikopter met een laserpen. De bemanning van het toestel had de politie gewaarschuwd. Het schijnen met een laser op vliegverkeer is verboden, omdat het felle licht piloten kan verblinden.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 In New York is een explosie geweest in de wijk Chelsea. Er zijn zeker 29 gewonden, maar niemand is in levensgevaar. Burgemeester de Blasio van New York zegt dat er opzet in het spel is, maar vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat het gaat om een terreuraanslag. Niet ver van de plek van de explosie is een snelkoopman gevonden, die met draden verbonden was met een mobiele telefoon. Of daar explosieven in zaten is niet bekend. Het weer in het westen stapelwolken, later vanmiddag misschien wat regen, het wordt 20 tot 22 graden. Morgen weinig verandering.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 De VIX tot aan 5 uur vandaag. Turn on, tune in en cop out op CFM tot aan 5 uur. Is dit zondag of zondag en we openen dit bal met Freak Power. Het bandje waar Norman Cook inderdaad, Fatboy slim ook, achter zat. Goed tot aan 5 uur hebben wij diverse informatie dingen voor je. Zoals de Grand Prix van Singapore gaat al gelijk bij de start helemaal mis met Nico Hulkenberg en ook Max Verstappen had een slechte start en die staat op dit ogenblik achter met de safety car situatie en we hebben natuurlijk nog meer sport vandaag want we hebben de topper in de divisie vandaag en die volgen we PSV tegen Feyenoord de honbalfinale voor de Europese titel Nederland Spanje in hoofddorp is dat en lokale en regionale informatie. En natuurlijk ook nog wat sport, het weer. En wat dacht je ook nog van de Rackathon nu plaat van deze week. Uitgezocht door Maarten van Heijen. Nou, genoeg ingrediënten voor een leuk, luchtig en fijn programma. Zandag op zondag. Vandaag, 18 september. Met nu Redbox. Met For America. TDA, to Satellites, you parasites AI. Now I gotta tell you that I've been down Down so low that I've hit the ground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 Met 2-0, 1-0 door Verhaar in de eerste helft en net 2-0 door El Azouzi. En we hebben nog meer nieuws, want de keniaan Edwin Kipto heeft voor de tweede keer op rij de Dam tot Damloop gewonnen. De 23-jarige atleet legde de wedstrijd over 10 Engelse mijl. Dat is puur afgemeten 16,1 kilometer van Amsterdam naar Zaandam in 45 minuten en 25 seconden af. Daarmee was hij 6 seconden langzamer dan vorig jaar.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 Partijen werden op vrijdag door Nederland gewonnen. En omdat Haas en Jean-Julien Royer gisteren ook het dubbelspel wonnen... is Nederland al zeker van de handhaving in de Europees-Afrikaanse zone. En later vanmiddag spelen Tim van Rijthoven en Mikael Aymer... de vijfde en laatste wedstrijd van het weekend in Baarstad. Nog even een golfberichtje, want golfer Joost Luitens... die staat naar de derde ronde van de Italiaans Open in Milaan... op de gedeeld 26e plaats. Hij heeft een totaal van 204 slagen, 9 onder het baangemiddelde. De Rotterdammer speelde zondagochtend pas de derde ronde uit... die hij zaterdag eerder na 14 holes vanwege invallende duisternis... had moeten afbreken.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 blijft het gewoon uh, dit weer. This is ook prettig hoor. Earth, winterfire, Fire zingen erover. Do you remember 21st night of september? Fire uit de jaren 70 september. En erachter het schrukt tegen Italo aan. Scritti Politi met Absolutes. Het is klaar op het kasteel. Sparta wint eenvoudig met 2-0 van een matig NEC. En Verstappen, ja, die rijdt op plek nummer 7 tegen een slechte gehad, Echt, jongen wat een slechte start. Zelfde zo slechte start gezien. Zo meteen het weerbericht. Maar eerst Jenny B.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 Het blijft droog en er waait een overwegend matig noord tot noordoostenwind. De temperatuur stijgt naar waarde tussen de 20 en 22 graden. Vanavond een koude nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. De wind waait niet meer dan zwak uit het noorden tot noordoosten. De temperatuur daalt naar 12 tot 14 graden.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 Kom maar dan. Muhammad, that we hit pain. We busy with you We get insane. En daarachter Floor Rider met Sia, Wild One. Je luistert naar ZFM en dit is het zondaggeluid van ZFM. Zandvoort op zondag met, uh, ja, hete hits zou ik bijna zeggen. Hier is de nieuwe zinger van Imani, Don't Be So Shy. Take a Rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side, Do you feel my heat?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 De nieuwe zinger van Imani heet Don't Be So Shy. Staat hoog genoteerd in de Euro Breakdown met Maurice was er een van mijn favoriete the die killed the cat down to earth. We gaan kijken naar de Grand Prix van Singapore. Leidt Rosberg en Verstappen rijdt op plek 9 net achter Fiat. FM voor Zandvoort en de regio.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 Uh, even kijken, de Grand Prix van Singapore. Ja, daar zit nog steeds Rosberg op 1. Ricciardo 2, 3 Hamilton 4 hebben wij Räikkönen. De Verstappen rijdt op plek nummer 7 als ik het goed heb. De 1 te gaan voor het nieuws van 3 uur wordt deze uit de jaren 70. Jackson, Sky High.